Op 106.9, straks weer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Daniel Hagman met het NOS Journaal. Gavid Boulahou staat vanavond in de basis van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Cameroon. Hij krijgt als rechtsbek de voorkeur boven Gregory van der Wiel, die bij een gele kaart geschorst zou zijn voor de tweede ronde. Voor de rest heeft Bondscoach Bert van Markijk niets veranderd in zijn basis van de eerste twee groepswedstrijden de wedstrijd in Kaapstad begint over een half uur. Nederland is al geplaatst voor de tweede ronde en heeft aan een gelijk spel genoeg om groepswinner te worden. In dat geval speelt Oranje Maandag tegen Slowakije, dat vanmiddag zorgde voor de uitschakeling van regerend wereldkampioen Italië. In Frankrijk hebben honderdduizenden mensen gestaakt tegen verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens de politie gingen zo'n 800.000 mensen de straat op. Volgens de vakbonden ongeveer 2 miljoen. De betogers protesteerden tegen het plan van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Volgens de regering is die aanpassing nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. De staking leidde onder meer tot uitval van treinen, bussen, trends en metro's, maar Frankrijk werd er niet plat platgelegd. Het was de vierde grote stakingsdag tegen de pensioenplannen. De bonden hebben gezegd dat de stakingen een voorproefje zijn voor een nog groter protest in september. De Vlaamse literaire prijs De Gouden Uil wordt volgend jaar niet uitgereikt. De initiatiefnemers, waaronder Standaard Boekhandel, het tijdschrift Humor en de Vlaamse omroep Canvas, willen een nieuwe formule voor de prijs. Ze hebben de website boek.be van de Vlaamse Boekenbronners gevraagd om een nieuw concept te bedenken. De bedoeling is dat de prijs vanaf 2012 weer wordt uitgereikt. De laatste editie van De Gouden Uil ging naar Cees Notenboom. Hij won de prijs van 25.000 euro voor zijn verhalenbundel S nachts komen de vossen. Vanavond nog lang warm. Morgen wisselend bewolkt met temperaturen tussen 19 graden op de Wadden en 25 graden in Hamburg. In het weekend zonnig en ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft gehad. All um. Ja, ja, geweldig Je bent er weer bij, hoor. hoe voelt ja, het nou? Uh, het voelt uh, goed, moet ik het bij zeggen Ja, ja het is uh, twee weken geleden voor het laatst uh, geweest En uh, ik heb er gewoon weer een pakje koffie uh, Jij bent er weer, Marcus is er weer Dus ze we zijn eigenlijk weer gewoon volop volle ze we, uh, we zijn eigenlijk weer compleet Ja, we kunnen het zo tegen Cameroen opnemen vanavond Hé, hey, ons ja, schema voor vanavond ons programma, ja, ons programma. Nou, wat uh, gaan we doen? Dat is het volgende, heel ja. veel mooie muziek draaien Dat is één Ons slap ouwe commentaar op de wedstrijd van Nederland geven, want ja, er luistert toch helemaal niemand Dus ben, niemand ho, is een baan. Ho, ho, ho, dat zou ik nu niet zo 1, 2, 3 hard willen zeggen En kijk toch, die wedstrijd Ja, ja misschien hebben ze ons toevallig aanstaan, weet jij wel De, de, de doorgemetten, de alternatieve fan zal toch wel luisteren, denk ik En als ze dan een voetbalhater zijn, nou dat treft Wij zijn dat ook Dank je. Dus ga me nog even open, die microfoon 3. Uh, en dan nog even. Ja? Nou, Inderdaad hij, hij klinkt al hard hoor. Dus Zo komt 128kb wat er uit de ra radio komt. Onze programma is dus goede muziek, ja. mooie uh, televisiecommentaar van Drie Droogloten, die totaal niks. Met voetbal te maken hebben We gaan dingen draaien wat Dat wij hebben opgenomen van. De afgelopen tijd We gaan goede nieuwe muziek draaien We gaan het even over Werchter hebben We gaan het over bekensnijpop hebben ja. Daar hebben we al een klein beetje over gehad Maar dan gaan we het nog een keer doen We gaan het over de grote prijs in Nederland houden Waar Jaap Koper vorige week naar heen was Ja, man, man, man, pommetje de show. In ieder geval Terwijl Nederland gewoon gaat winnen van Cameroen. Hier is uh, een appeltje. Geel! September staat in het Heineken Music Hall. <lacht> <lacht> Link is het John, heeft er ook zin in, Marcus. Geloof ik, met die uh, rubberen <lacht> Luister dit nummer af. En we zien je zo terug bij de, hierna eigenlijk, bij de nieuwe nummers van Alternative Fan. Met de voetbaluitstrijd. Nederland-Cameroen. <lacht> is een van onze vaste en trouwe luisteraars van Alternative FM. Je hebt bedacht, de Sella Killer. Nou, ik zit hem niet te spelen. <laughs> Jammer ik heb weer twee te pakken. Maar, tjak! Het is wel echt gewoon opletten van waar, waar zitten ze? De, de Hufters. <laughs> maar het werkt wel, eerlijk gezegd. En, op, op. Ben jij ook zo klaar met die Vuvuzela's? Dat geluid, dat irritante gebrom. Nou, Gaan we naar de www.denieuwarka.com en speel naar de Vuvuzela-killer. Nou. <laughs> Het is wel geweldig. zakken, moeten er allemaal Ja, ik Ja, we moeten toch om lachen. Maar ik wil toch één opmerking plaatsen over Vuvuzela's. Nederlanders weer in de bocht, hè. Die, die lopen weer te zeiken bij NOS. Dat weer zou overheersend is dat geluid. Je gaat toch niet een Zuid-Afrikaan, die het onderdeel van zijn cultuur is, gaan vragen of hij zijn iemand in wil slikken en dat ze toeter aan het achtereind van zijn, van zijn hol naar buiten komt. Dat ga je toch niet vragen? Ja, jij. Ja, <laughs> jij wel, maar ik. Euh, Marcus, Marcus, zes, Marcus, uh, Marcus, je mag Marcus, nu vijf... live op radio <laughs> vertellen wat jij van de ja, bent. bent. Ja, vertel. Ik heb waarschijnlijk schijnhekel aan die dingen. Oh, ja. Nou, vertel. Dus uh, uh, kijk Natuurlijk, uh, Ja, ja. Tuurlijk, als je televisie kijkt dat geluid uit wel, ja. Ja, maar goed, maar ik, ik, ik heb zoiets van, van... Gaan wij Nederlanders nou bepalen van wat ze in Zuid-Afrika wel of niet mogen toeteren? Ja dan nee, het is hetzelfde van... Uh, nou ja, ja goed. Ik ben het trouwens ook al niet eens met, uh, met, uh, met de verkiezingsuitslag, dus laat maar zitten. Dus... Uh, <laughs> Ik hoorde trouwens ook daarover gesproken. Want zo lang uh, zijn we alweer even weg geweest uh, hier. Tenminste, vorige week is er wel een band geweest. Wie Coopie Fire heb ik me laten vertellen. Maar uh, twee weken terug hadden we een. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Hadden we uh, de, de verkiezingen. En. Uh, wat mensen die hadden gereageerd op het internet en die zeiden van, ja, die moeten in de regering want we hebben anderhalf miljoen, dat betekent anderhalf miljoen hebben erop gestemd, maar dat betekent ook dat er achter een half niet op gestemd hebben, mag ik dat even duidelijk even vaststellen, dus die en een half miljoen hebben er natuurlijk ook nog wel recht voor spreek, zie zo, ik heb een statement gemaakt eerlijk gezegd hebben we nog iets om woedende mannenmuziek, waarbij ik dan eventjes uh, het een en ander kwijt kan ja vast wel ik wat is dit hem, menno? Ah, lekker het laatste plaatje Made of Scars Hier bij Alternative Dus uh, ook niet van een hip-hop uh, hip en een Chris Cornell. Als we toch over muziek Toch over muziek hebben en over Vorige, week, vorige week opgenomen hier in onze studio. We Cook with Fire. Oh. Oranje. Ze staan er klaar voor. De keeper staat er klaar voor. Alles iedereen in het veld staat er klaar voor. De horloges worden geïnteresseerd. we zijn begonnen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog niet. Oh, dan moet gaat nog even eventjes uitgebreid staan. Kijk, er staat iedereen klaar. Want er moet natuurlijk... Exact op hetzelfde tijdstip moet ook die andere wedstrijd beginnen. Tussen Denemarken en Japan. Want dat is schijnbaar. Nee, dat, is, dat, is, dat heeft te maken met de belangen en uh, weet ik veel wat. Maar nu zijn we echt begonnen. Ja, we gaan nu beginnen. Cameroen heeft de bal. Ik, ik uh, weet absoluut niet welke speler uh, van Cameroen is. Wel weet ik dat Eto'o in de spits staat. Dat weet ik wel. Dat, dat is een van de weinige dingen die ik van Cameroen wel weet. In van Boedo Nederland heeft bal bezit. En we gaan van achteruit opbouwen met daar Matthijs aan de bal. En waar gaat hij naartoe spelen? Uh, hij gaat weer terug naar Heitinga. En hij gaat weer terug naar Matthijs. Als we dat 90 minuten lang gaan volhouden, nou, dan uh, is er niks aan de hand. Bal naar voren gega gegaan, maar Cameroen onderschept. En nu heeft Eto wel de bal. Ik weet alleen niet wie die nummer 7 is. Nee. Uh, hoe nou, heet die man? Nou, daar gaat hij dan. Uh, rechts komt die bal op naar voren. En het is weer ongevaarlijk, want de bal wordt weggehaald. Gaat uh, naar voren met Rock van de Vaart. Dan heeft Wesley Snyder nu de bal. Die paast hem op Van Bommel. Wat doet Van Bommel ermee? Die gaat daar naar kuit. Dan weer terug naar Van Bommel. Uh, van Bommel gaat nu de bal een beetje een roei naar voren geven. Soorten we het dan op zijn Amerikaans doen? <laughs> nee. Thank, you. Thank you, Jan. Ah, nou, Jan. Nou, Oké. Okay. Hier komt de Cameroen en die gaan er door. Uh, die spelen terug naar de één mannetje in het groen terug en over het veld heen waar uh, totaal geen Nederlanders staan, alleen... Nou, daar komt er jaar aan, op door, hoor. hoppelo, hoppelo, hoppelo. Hoppe. Oké, okay, dan komt de, nou, hij schiet naar de andere kant van het veld. Ze blijven bij de helft van de Oranjes. Nee, zeg maar Cameroen. Ja, nog een keer en ja, maar. ze gaan weer eens ze spelen rond. Dat is toch voetbal saai. Het is schuif-schuif. Schuif-schuif. Een een uh, of uh, hoe noem je dat, schaakspellen? zoiets. Toen gaat het veest, uh, feestje verder en we blijven alleen maar op de helft van de Cameroon. Ze spelen ja. wat rond, ze spelen wat Markoen rond. Voldoende gaat uh, terug naar de nummer 3 van de Cameroon. Dan heeft hij uh, weer uh, geplaatst op een middenspeler. H.T. gaat wel uh, naar voren, maar daar staat een uh, speler van Nederland tussen. Dan weet ik even niet wie, wie dat is. Zo te zien is het een beetje een knoestige speler. Dat is uh, uh, Nigel de Jong was dat. Juist ja. Nou, Eiting uh, gaat die ook Juist ja. En Nederland heeft bal bezit. We gaan weer beginnen aan de nieuwe aanval. Snijden de bal naar voren. Van Persie begint uh, wel een beetje te rollen. Maar het is niet van Persie of is het wel van Persie? Straks meer. Gepakt en door de media en geslingerd, dan gaat hij aan de drank omdat hij gewonnen hebt, dan stort hij neer op een plaats en wordt hij weer wakker. Dan begint dat dan weer overnieuw? Dat is de nieuwe Videoclub van Chess Special, kan je checken op hun website. Ja, nou, het gaat niet over Obama, maar het gaat meer over het feit dat hij een populist is. Dus het is met een al gemaakt in de richting van de populistische partij die we we hebben nu 24 zetels, dus uh, ja, ach, dat zijn die anderhalf miljoen stemmers waar ik het over heb. Net. Maar goed, uh, er zijn ook nog 8,5 miljoen die er dus niet op gestemd hebben, dat is ook duidelijk. Maar ik heb nog even over vorige week. Het is duidelijk waar jouw mening naar gaat. Uh, toe... Uh, klanken van uh, ik heb dus moest, uh, wat we net hebben gedraaid die hebben ik, ik kon... heb alleen de laatste noten van de het laatste uh, nummer wat, wat ze hebben uitgebracht dat daar kwam ik net nog binnen en toen, uh, toen ging echt iemand spontaan de paal in, uh, uh, in de tent, dat had ik ook nog gezien maar uh, nou, dat kon Joshua ook wel even waarderen op dat moment Op. Nou ja, en uh, daarna uh, ben ik toch uh, enigszins huiswaarts uh, ge ge getoerd. Omdat de dag voor mij enigszins lang was. Dus, nou, uh, dat gaan we straks doen. Een grote prijs van Nederland, want ik krijg alweer het uh, gebaar van de regie dat, uh, dat ik weer op moet schieten. Nou oké, okay, ga je gang maar. Hebben nog een stuk misschien klaarstaan? De conclusie eigenlijk van uh, Beekstein was hetzelfde eigenlijk als mij. Uh, het was een goed festival dit jaar zodat het grote publiek niet bleef hangen. Dit lijkt me een Rage Against the Machine. Speel dus dit maar. Ja. No Renemy. Dan gaat het al voorbij. Het voetbalwedstrijd Nederland-Cameroen. Het staat nog 0-0 en het is het. Cameroen heeft balbezit en dan hebben de heren het al over een aanval van Nederland. Kun je nagaan hoeveel vertraging er op de tv is? Ik zie dus nu op de televisie dat Cameroen balbezit heeft, maar het zou op de radio alweer heel anders kunnen zijn. Dus wat hoor jij nu op de radio? Zijn... Wat ik nu hoor? Even wachten, uh, Cameroen heeft nu balbezit? Ja, nee, niet of, of ze dat of ja, maar nu... Hebben ze hebben de hele tijd al balbezit? Ja oké, okay, maar wat mij opviel, dan was de bal aan de linkerkant bij Cameroen en dan hadden ze het al over de aanval aan de rechterkant. ...zit er dus een, een vertraging van ongeveer een paar seconden op de radio. Nou, Van Bommel heeft nu de bal. Uh, nu heeft Van Bommel op de televisie. Pas de bal? Nou, zoveel vertraging zit er op, uh, op de lijn. Dus dat is ook opvallend. Dus wil je weten hoe Nederland uh, echt in de wedstrijd zit... ...dan ja, zou ik uh, half uh, met één oor uh, met een, uh, een transistorwoordje... Uh, ...de radio en dan het andere oortje zou ik uh, ons erbij houden. Uprising. Stond in het golfpark. Groot, heel groot podium hebben ze daar neergezet. Met uh, diverse 3D-perspectief-effecten. Ontzettend tof om mee te maken. Ga die band checken als ze weer in de buurt zijn. Bijvoorbeeld aan voor anderhalve week in Werchter. En op meerdere festivals deze zomer. Ga gaan meteen door. Een hele be oude bekende. Blink wanneer die toe staat. Dit jaar op Lowlands. Uh, Scoren op de voetbalwedstrijd op dit moment is eigenlijk hetzelfde gebleven. 26e minuut. Cameron, Nederland, 0-0. Den Haag, of Den Haag, hoor je mij nou? Denemarken, Japan, 0-1.